5 uur. Het NOS-journaal. Anno Duivenet de Wit. Goedenavond, we gaan meteen naar Roland Garros, naar Parijs, naar Jan Roels. Schiavone verliest van Nali. Ze mist een backhand en Nali wint Roland Garros uit China met de 29 jaar. Voor het eerst een Aziatische kampioen bij het vrouwentennis in een Grand Slam. Voor het eerst een Chinese. Had de eerste set gewonnen met 6-4. En wint de tweede set in een tiebreak. Prachtig succes voor China. Prachtig succes voor Nali. ski de kampioenen van vorig jaar in twee sets verslagen. Nali stond al in de finale van de Australian Open. Toen verloor ze van Kim Kleisters. Maar nu wint ze een unicum. Miljoenen kijkers achter de buis in China, waar het uh, avond is, hebben dit gevolgd. En zullen het groots vieren. Nali, een uh, popula populaire dame, een van de meest populaire sporters van China, wint Roland Garros 2011 bij de vrouwen. Jan Roels, en dan nu de headlines. Ook ongeldige diploma's op MBO. Onduidelijkheid over verblijfplaats-president Jemen. En 30 jaar cel voor oud-minister Egypte.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 De school gaf ze vervolgens vrijstelling zonder die aan te vragen bij de inspectie... waardoor ze toch gewoon een diploma konden krijgen. Het bestuur was bang dat de scholieren de school aansprakelijk zouden stellen... voor het gebrek aan stageplekken. Het bestuur van de school in Zwolle, dat op de vingers is getikt door de onderwijsinspectie... geeft de fout toe. De diploma's zijn ongelder verklaard, maar volgens de school zijn de fouten inmiddels gerepareerd. Staatssecretaris Teven wil een andere aanpak van gevangenen. Ze moeten privileges gaan verdienen... Anders wordt een zwaarder regime opgelegd. Onder andere advocaat Benedict Fiek heeft kritiek op de plannen van Teven. Fiek zegt dat het merendeel van de gedetineerde kant met stoornissen... en dat een hardere aanpak funest is. Dat heeft natuurlijk tijdelijk wel zin... maar het creëert een ongelooflijke problematiek bij de mensen zelf... en dus uiteindelijk uh, uh, in de maatschappij... als deze mensen weer op vrije voeten worden gesteld... Er, zijn echt, er is echt een enorm gebrek aan, uh, ja, aan uh, individu uh, gekoppeld, uh, gekoppelde aandacht voor gedetineerden. Uh, er is ook heel erg weinig geld, wordt er nog maar gestoken, in het resocialiseren van gedetineerden. En uh, je creëert uh, met de, het beleid en het voortschrijdend afknijpend beleid uh, van de overheid, creëer je uh, tijdbommen die terugkomen in de maatschappij. Directeur chef van Genep van de reclassering Nederland. Meneer van Genep, uw organisatie begeleidt straks de terugkeer van die tijdbommen... zoals de advocaat dat noemt. Deelt u die kritiek van Fiek? Ja, die deel ik wel. Kijk, ik vind het jammer dat er tegenwoordig heel snel een tegenstelling gecreëerd wordt. Je bent voor slachtoffers in Nederland en je bent tegen daders... Ik denk dat je net in het belang van die slachtoffers ook tijdens detentie en daders moet investeren... om te zorgen dat als ze buiten komen niet opnieuw in de fout gaan. En dan moet je niet generalistisch zeggen van moeilijke mensen, mensen met ernstige delicten... die krijgen meteen het soberse regime. Uh, ik denk dat dat het paard achter de wagenspannen is. Je moet net durven te blijven investeren in die mensen, want daar heeft Fiek gelijk in. Het gaat vaak om heel moeilijke mensen, gedragsgestoorde, psychisch gestoorde mensen. Die zijn niet voor niets in de fout gegaan. En als je daar alleen... ...maar je mee reageert met de repressie en je durft niet te investeren in de zorg... ...dat ze hun gedrag veranderen zodat ze niet opnieuw te fout gaan... ...ja, dan denk ik dat je weinig opschiet met het terugdringen van de residieve in Nederland. Maar Teven zegt bijvoorbeeld, ja, mensen die heel veel residiveren... ...die vier, voor de vierde of vijfde keer terugkomen in de gevangenis... ...daar gaan we niet meer in investeren. Dat is toch niet gek, zou je zeggen? Nee op een gegeven moment een keer ophouden, maar om op voorhand te zeggen van mensen die vaak recidiveren, daar gaan we niet meer in investeren. Waar wil je in investeren? Je wilt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 Teven ook de gedetineerden een soort wortel voorhoudt. Dat is zijn manier om de mensen op de huppel te krijgen. Namelijk meer luchten, meer buiten de cel, als ze zich goed gedragen. Nou, daar ben ik helemaal niet op tegen. Ik vind dat je positieve prikkels uitdeelt aan gedetineerden, waardoor, waardoor dat invloed heeft op hun gedrag. En daardoor ook hun gedrag eventueel verandert, omdat ze daar een beloning vanuit vooruit zich gesteld wordt. Daar vind ik niks mis mee. Als het werkt, moet je dat zeker doen. Meneer Van Gennep van de Reclassering Nederland, dank voor uw toelichting. In Duitsland zijn een vrouw van 37 en een jongen van 8 uit Nederland omgekomen. Ze liepen mee in een groep wandelaars die werd geschept door een bestelbusje. Een kind van een jaar dat vermoedelijk in een kinderwagen zat raakte gewond. Het ongeluk gebeurde in het dorpje Kleindamerhof... in het oosten van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Of de omgekomen vrouw de moeder van de twee kinderen is, is niet duidelijk. Dit is het NOS-journaal. Het Anno Duivenet de Wit. Dan naar Jemen. Het is onduidelijk waar de Jemenitische president Saleh verblijft. Hij raakte gisteren gewond bij een aanval op zijn paleis. Vanochtend kwam het nieuws dat hij naar Saoedi-Arabië zou zijn gegaan om zich medisch te laten verzorgen. Maar dat wordt ontkend door zowel Jemen als Saoedi-Arabië. Correspondent Nicole Vever. Nicole, wat is het laatste nieuws over Saleh?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 vlakbij het presidentiële paleis, waar hij ook gewond raakte gisteren. Hij was daar bij de vrijdagmiddagdienst in de moskee, op dat paleisterrein. Samen met een groot aantal getrouwen, of tenminste een groepje hele belangrijke getrouwen, namelijk de premier, de vicepremier, de voorzitter van het parlement. Ja, toen uh, uh, dat, uh, die moskee werd gebombardeerd en een groot aantal mensen gewond raakten. Nou, de geruchten waren heel hardnekkig dat hij zou zijn uh, verstuurd uh, naar Saudi-Arabië om daar verzorgd te worden in een ziekenhuis. Maar nu wordt het van twee kanten ontkend. En van de Jemenitische autoriteiten en de Saudiërs die zeggen dat is niet waar. Dus nu wordt weer aangenomen dat Saleh toch nog in het land is. Ja, dat geloven wij ook allemaal? Uh, nou ja, het is lastig te zeggen op dit moment. En het is ook heel lastig om na te gaan hoe het precies met de president is. Uh, zijn aanhang die zegt natuurlijk het gaat behoorlijk goed met hem. Hij is weliswaar gewond, maar niks aan de hand. Uh, de gevechten die gaan op dit moment gewoon door... En ja, de oppositie die hoopt natuurlijk dat het uh, uh, niet goed gaat met de president. Die... ...proberen al maandenlang de man weg te krijgen. Zij doen dat met, uh, met vreedzaam protest. En eigenlijk de afgelopen weken heeft de strijd zich verhard. Uh, de Hachid-stammen, dat is een hele grote groep in het land... ...om het zo niet de grootste, die hebben nu de strijd aangebonden... ...met de presidentiële troepen, met de veiligheidsgroepen. Ja, en iedereen is bang dat dit nu zich ontwikkelt tot een burgeroorlog. En ja, de buurlanden die doen er alles aan... ...om de president nu toch maar te bewegen, om op te stappen. Maar ja, elke keer vindt hij wel weer een uitweg. En ja, op dit moment als hij in het ziekenhuis ligt, uh, is de vraag hoe dit nu verder gaat. Correspondent Nicole Vever. De Amerikaanse houdminister van Buitenlandse Zaken... Lawrence Eagleburger is overleden. Hij had een jarenlange carrière als diplomaat... voornamelijk onder Republikeinse presidenten. In 1992 volgde Eagleburger James Baker... gedurende vijf maanden op als minister van Buitenlandse Zaken. Baker ging toen de campagne voor de herverkiezing... van George Bush senior leiden. Bush verloor die verkiezingen van Bill Clinton. Eagleburger was onder president Nixon al de assistent van topadviseur Henry Kissinger. De democraat Jimmy Carter benoemde hem tot ambassadeur in Joegoslavië. Eagleburger, die 80 jaar was, had drie zoons die hij alle drie ook Lawrence had genoemd. In Egypte is een minister uit de regering Mubarak veroordeeld tot 30 jaar cel. Het is Youssef Boutros Ghali, een neef van oud-VN-chef Boutros Boutros Ghali was onder president Mubarak minister van Financiën... tussen 2004 en januari van dit jaar... toen Mubarak vlak voor zijn eigen val zijn hele kabinet wegstuurde. De rechtbank in Cairo acht Boutros Ghali schuldig aan corruptie en zelfverrijking. Hij werd bij verstek veroordeeld. Begin dit jaar ontvluchtte hij Egypte, direct na het ontslag van het kabinet. En sindsdien is hij spoorloos. Behalve 30 jaar cel kreeg hij een boete van bijna 3,5 miljoen euro... en moet hij een even groot bedrag aan verduisterde tegoeden terugbetalen aan de staat. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Er staat file op de A1. Van Amsterdam naar Amersfoort, 3 kilometer bij Muiden. De andere kant op is de file nog langer, richting Amsterdam dus. Tussen knopen, Muiderberg en knooppunt Diemen, vijf kilometer. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd en daardoor is bij Muiden de afrit dicht. En bovendien is de rechte rijstrook dicht tussen Muiden en knooppunt Diemen. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Het vrouwentennistoernooi van Roland Garros is gewonnen door de Chinese Li Na. Ze verzoeg in de finale de winnares van vorig jaar, Francesca Schiavone. Een mbo-school in Zwolle heeft vorig jaar ten onrechte een diploma toegekend aan 20 ICT-studenten. En de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken, Lawrence Eagleburger, is overleden. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen gaat langs de lijn weer verder. Sparen in eigen hand via WestlandUtrechtBank.nl. De spaar-online-rekening is dé spaarrekening met een toprente van 2,7%.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 NOS langs de lijn, zometeen met het vervolg van het Sportforum... met Koen Greven van de NRC, Michiel Schapers, oud en natuurlijk Ton Boot. Vragen kunnen naar sportforum@nws.nl. Eerst even naar Den Bosch. De hockeyvrouwen zijn vanmiddag Nederlands kampioen geworden... dankzij een golden goal in de verlenging. 2-1 tegen Laren, Steens in Den Bosch. Groot feest daar. Jazeker, Robert. De Bosse blaasbende, dat is de huis huisorkest hier in Den Bosch. Die, uh, ja, die zijn al een tijdje bezig en het feest gaat dit een later uurtje duren, kan ik je vertellen. Want ja, fantastisch natuurlijk dat in Bos de 14e finale hebben gespeeld. En de 13e landstitel hebben ze vandaag behaald tegen Laren. Dus uh, ja, groot feest hier. Was het een zwaar bevochten overwinning? Ja, mag je wel zeggen. Kijk, Den Bosch had vorige week tegen Laren die eerste finale wedstrijd gewonnen op Laren. Dus dat is wel een goede uitgangspositie natuurlijk. Want de tweede en eventueel derde wedstrijd, die moeten dan hier op Den Bosch gespeeld worden. En uh, ja, vorige week was Den Bosch al echt, uh, echt veel beter dan Laren. Dus dat was maar de vraag hoe Laren dat zou oppakken, die nederlaag vorige week. Nou, ze begonnen heel goed, maar dat was na zeven minuten al 1-0 voor Laren. Dankzij Kim Lammers, die een mooie goal maakte. En toen was het, uh, ja, Den Bosch dat alleen maar aanviel, uh, vooral ook in de, in de tweede helft. Maar dat doelpunt dat viel maar niet en dat duurde tot drie minuten voor tijd voor de reguliere speeltijd was dus afgelopen. Voordat die, uh, die goal viel, uh, Sabine Mol die maakte hem. Uh, ze kwam over uh, dit seizoen van push. Vor, uh, in de halve finale had ze ook al de golden goal gemaakt tegen Amsterdam en nu scoort ze dus de gelijkmaker, waardoor een verlenging noodzakelijk was. Nou, die verlenging die kwam er en na vijf minuten kreeg de Bos uh, de eerste strafcorner in die verlenging. Ja, en toen was het maartje Palmer waar alle ogen op gericht waren en die pushte die bal in, hoewel het was niet echt een geweldige corner. Joyce Stomboek, de kiezen van Lager, had hem eigenlijk moeten hebben. Maar goed, misschien de zenuwen spelen dan ook mee. Maar Maarten Palmer scoorde die golden goal. En ja, toen kon het feest. losbarsten losbarst hier. Goed, groot feest. Jij gaat uh, interviews maken. En die horen we dan ja, uh, in onze avonduitzending. Dankjewel, Tim Steens vanuit Den Bosch. Goed, terug naar het Forum. Terug naar Jan Roels ook. op uh, Roland Garros. Uh, ook bij jou een uh, groot feest. Bekers al uitgereikt, Jan. Ja, ja, ja, ja. En uh, ja, het is toch wel prachtig hoor uh, om Nali daar te zien met uh, de beker. Uh, ja, ze heeft gewoon fantastisch gespeeld en Schiafone dacht nog inderdaad terug te komen in die tweede set. Maar de tiebreak ging maar liefst met 7-0 naar de Chinezen. En het is wel een verhaal hoor. 29 jaar, een beetje een laat bloeien natuurlijk, Nali. Uh, ze stond al in de finale van de Australian Open. Dat was al groot nieuws in China toen is men in China toch ook het tennis wat meer gaan volgen. En het is deze week opnieuw het geval ook omdat de wedstrijden die Nali speelde bijvoorbeeld ook de halve finale tegen Sharapova en ook de kwartfinale tegen Azarenka waren op tijdstippen dat het prime time was in China en de Chinese staatstelevisie heeft de rechten van Roland Garros en de hele programmering is erop aangepast. En ik heb, dat, uh, ik heb uiteraard gesproken met mijn Chinese collega... die dan vertelde van... ja, we verwachten gewoon kijkcijfers tussen de 60 en 70 miljoen Chinezen. Niet dat ze allemaal wat van tennis begrijpen. Helemaal niet. Dat is niet het geval. Maar ze kijken dan naar Li. En ik vroeg waarom dan? Omdat na Li is, is our face of China. Dat vond ik een hele mooie, mooie zin van, van deze dame... die goed Engels sprak. En na Li is ook voor het buitenland belangrijk voor China. Omdat uh, ze zei van... ja, na Li spreekt ook goed Engels. Nou, dat, dat valt wel een beetje mee je er hoort. Maar voor Chinese begrippen speelt ze goed Engels. Dus ja, voor China is het, is het gewoon een, een, een uithangbord. Maar voor de tennissport, ja, er zijn gewoon heel weinig mensen verhoudingsgewijs die tennissen in China. Het is natuurlijk allemaal tafeltennis en badminton wat de klok slaat. En er zijn bijvoorbeeld ook, werd mij verteld, maar 30 tennisclubs, officiële tennisclubs in heel China. Dat lijkt me wat weinig. Maar goed, dat is moeilijk om te checken. Maar wel veel hardcorebanen, public courts zoals je ook in Amerika hebt. Maar er is nog veel te weinig instructie, veel te weinig mensen die wat van het tennis weten. En Laten we erop houden, van die 75 miljoen die hebben gekeken, die snappen ook helemaal niks van de sport. He, die hebben dus echt gekeken uh, naar Nali, snappen niks van de stand. Wat dat betreft is, is, het nog, uh, is er nog veel te ontdekken in China als het gaat om het tennis. En wellicht dat Nali daarbij kan helpen. De eerste Aziatische vrouw die dus een Grand Slam wint, waar de Kimiko Data, die Japanse, uh, 15 jaar geleden, uh, die timmerde aan de weg, haalde halve finale, maar nu dus uh, Nali's kust, de beker, en ja, het is een verrassende winnares, absoluut. Natuurlijk wel een top 10 speelster. Ze was al 60 geplaatst als nummer 7 van de wereld. Maar wie had, wie had dat verwacht? Iedereen had toch misschien Wozniacki of Kleisters. Heel veel meer ervaring op Creffel. Europese speelsters of misschien Skiafone, misschien toch Wistoser of Svona Reven misschien een keer of Assarenka. Maar het is uh, Nali een, een, uh, ja, een outsider die hier heel trots met de beker omhoog staat. En heel China zal trots op haar zijn. Het verhaal is ook, als ik nog eventjes mag vertellen Robert... is dat, het, dat ze dus, nadat ze in de, op de Australian Open de finale had gehaald... daarna geen bal meer sloeg, mede door alle commotie. En na uh, vier toernooien geen wedstrijd gewonnen te hebben... toen besloot ze toch om haar trainer te ontslaan. En wie is haar trainer? Dat is haar man. Uh, ze zegt van ja, we reizen nu, we reizen nu drie jaar uh, met elkaar... We zien elkaar 24 uur per dag. Ik moet daar wat verandering in brengen. Dus ze heeft Miguel Mortensen, een, een ervaren trainer, aangesteld. En ja, die, die heeft dan toch wel goed werk verricht, kunnen we concluderen. Doordat ze dus nu de titel wint. En haar man is nu een soort hittingpartner. Hangt er een beetje bij. En uh, zit natuurlijk wel in de playerbox. Maar het, uh, ik, ik weet niet of het het huwelijk ten goede is gekomen. Dat wist mijn Chinese collega ook niet helemaal te vertellen. Ze had haar twijfels. Maar uh, zo gaat het in het tennisleven. Ze heeft dus een goede beslissing gemaakt om, om professioneel afscheid te nemen van haar man maar ze zijn nog steeds getrouwd en haar man zal ongetwijfeld ongelooflijk trots zijn op deze titel van Nali. Goed Jan, uh, dankjewel. We hebben de eerste reactie van de winnares van Roland Garros, Nila, Luister. I was so before you and up and then she just tried to come back. And I was thinking like, okay, uh, you just need to stand up again. And finally I make it. Yeah, I mean thanks for the all, all of the sport, me. Ja, yeah, you know, ik was ik nerveus, maar ik wilde niet ophouden. For kom ik volgend jaar terug. Goed, uh, in het kort: ze komt volgend jaar terug. Ze was nerveus, maar ze heeft het dus toch gered. En ze is ongetwijfeld heel erg blij. De winnares van Roland Garros. Het uh, forum hier: Michiel Schapers, journalist Koen Greve en Tom Boot. Michiel, um, eigenlijk is het antwoord al een beetje gegeven door Jan. Waarom zien we geen Chinese mannen? Jan zei: er zijn maar 30 uh, tennisbanen uh, in uh, heel China. Ja, dit... is, dat echt, is dat echt zo? Oh, clips, sorry, neem niet kwalijk. Ja, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen dat ik daar niet van op de hoogte ben. Maar het lijkt me bijzonder weinig. Als je nagaat dat Nederland uh, 1800 tennisverenigingen kent. En daarnaast ook nog uh, een groot aantal commerciële parken. Dus dat is, dat is nogal een verschil. En dat geeft aan dat het natuurlijk geen traditionele sport in, uh, in China is. En dat is toch een van de factoren die meespeelt bij het succesvol kunnen zijn aan de top. Ja, want ze hebben heel veel inwoners, maar ze moeten wel kunnen tennissen. Kom, even jullie hebben op de redactie een uh, Chinese correspondent... of een Chinese collega... Daar recht... gewoon een, een, een correspondent die in China zit... maar die was de afgelopen week eventjes uh, bij ons op de redactie. En daar heb je het ook over de tennis gehad in, uh, in China? Ja, uiteraard. Uh, en wat zei hij? Hij zei om te beginnen dat ze niet Na Li heet, maar Li Na... <laughs> want uh, ze draaien daarvoor voor- en achternaam altijd om... Ja, het is wel interessant om te zien hoe het sport zich daar heeft ontwikkeld in China. En ook, zij winnen nu meer dan een miljoen euro. In het verleden moesten ze dat allemaal afstaan aan de staat. En volgens mij mogen ze dat nu zelf houden. Dat kan ook een enorme ontwikkeling geven aan zo'n Of Dat het meer de motivatie is om dan ook voor jezelf te gaan sporten, bedoel je? Nou ja, dat, geld? Uh, zo is het in Amerika ook hm. veel een motivatie geweest. Bijvoorbeeld voor de zusjes Williams. Uh, nou ja, die hebben ze grote bedragen mee gewonnen. Als zij als voorbeeld nu deze dames... die een miljoen euro hier pakt op Rolling Hills, kan dat een motivatie zijn, ja. ja. Ton, vind je dat een goede motivatie? Nou, die motivatie is er natuurlijk ook in Amerika zo. En dan kijk ik Michiel even aan. Met die Russische dames en heren... was het precies hetzelfde natuurlijk... met de achterliggende gedachten. In Rusland en in achter het ijsgordijn waren de leefomstandigheden zo moeilijk... Dat ze, wel, dat ze wel moesten. Nou, dat is nu wel veranderd, want hele rijke Russen kopen ze weer terug... en kopen de ploegen terug. He, de om op je vraag terug te komen. Ik ben voor intrinsieke motivatie. Ik ben dus bijvoorbeeld een tegenstander van bonussen in een grote tegenstander van bonussen. En als ze dit hebben, die extrinsieke motivatie... zal je het als coach langzamerhand moeten veranderen. Omdat ik merk dat mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn... op de moeilijke momenten, in ieder geval in een teamsport... er altijd staan en niet die extrinsiek gemotiveerd zijn. Je bent me mentaal sterker, bedoel je, op dat soort momenten ook. Ja, maar ten aanzien van team... Okay. Nee, want die, die, uh, die uh, mensen die ecstasyk gemotiveerd worden... die denken alleen maar aan zichzelf. Terwijl we hier een teamsport... dus ik zit nu net te bedenken... Uh, Lina... Nou, Lina is het. Hè? <laughs> Lina. We noemen het Lina. Lina. We het Lina. Lina. Lina. Hè? Die, uh, die kan dat wel doen, omdat ze een individuele sport doet. Dus ja. daar zal nog een groot verschil tussen zijn. Ja. Jouw rolst nog even, sorry, Michiel. Jouw ja. toch even in Parijs, heel kort precies, graag. Precies over de naam. Uh, Nali is de Europese manier. Lina is de Europese wijze van uitspreken. Er zijn, in, wat, mij, uh, uh, wat ik te horen heb gekregen, is dat er dus 30 clubs zijn. Maar veel meer openbare banen waar gespeeld kan worden. Om daar even duidelijk over te zijn. En ik denk dus dat er een enorme potentie niet alleen in, in China, maar in heel Azië is uh, voor het tennis. En wie weet krijgen we in de toekomst meer talent... en ook bij de mannen gewoon meer spelers uit, uh, uit, uit Azië. Oké okay Jan, uh, dankjewel. Uh, nog even kort naar uh, de finale. Want we hebben eigenlijk uh, nu vanwege de tijd... Uh, die we besteed hebben aan de vrouwen... hebben we het eigenlijk helemaal niet gehad... over die fabuleuze partij van gisteravond. Uh, daar hebben we ook niet heel veel tijd voor, Michiel. Maar je hebt al gezegd, je hebt ervan genoten. Federer tegen uh, Djokovic. Wat was er zo goed aan Federer gisteravond, dat hij toch gered heeft. Nou ja, ik vond dat Federer eigenlijk alles wat hij deed... 10% beter deed. En Djokovic was, was net iets minder dan de afgelopen tijd. En waar dat bij Djokovic aan lag, dat weet ik niet precies. Hij heeft zich wel teruggetrokken voor, voor Queens, voor het uh, eerste gras -toernooi. Misschien dat hij toch niet 100, helemaal 100% was. Daar heeft hij niets over gezegd. Dat vind ik ook heel uh, sportief van hem. En ik vond hem in zijn reacties af en toe ook uh, een beetje vervallen in oude fouten. He, dus, dus, dus mentaal gezien uh, was hij iets te veel bezig met zijn omgeving, vond ik. En uh, ja, uh, Federer speelde, speelde uh, fenomenaal. En, en, en, en kon het ook uh, volhouden, ondanks dat hij dus toegaf. De eerste twee sets kostte heel veel kracht. En dat had maar naar haar gescheeld. Of Djokovic had natuurlijk een vijfde set uitgesleept. Ja, en dan weet je het ook niet... Nee, hadden ze nee, ongetwijfeld dat, uh, ook niet afgemaakt. Dat is ook maar, nee, nee, want het was, het was, het was uh, al bijna helemaal donker. Ja, de dus, ja. Dat... ton heb je het gezien? Jawel, en, maar doe je ze niet iets te kort? Omdat ik Mats Wielander het commentaar zou geven. En die zei werkelijk een fenomenale partij. Als jij dus zegt uh, 10% beter voor uh, Federer... en 10% slechter voor Djokovic, doe je de partij te kort, denk ik eigenlijk. Nou, omdat hij zo fantastisch was. Ja, kijk. Uh, dat is wel zo, maar je moet toch ook kritisch zijn. En als je kritisch naar de wedstrijd kijkt, dan zie je ook dat Djokovic niet het niveau haalde... wat hij, wat hij uh, in andere wedstrijden af en toe wel liet zien. En, en, en, en vaak ook op beslissende momenten, en met name mentaal. He, hij straalde ontzettend veel rust uit in, in al de wedstrijden die uh, dit jaar uh, heeft gewonnen. En uh, ik vond dat af en toe nu een beetje onrustig. Uh, Kon Greven verdiende deze partij eigenlijk wel een verliezer. Nou ja, ik, ik vind wel dat Federer verdient heeft gewonnen gisteren. Ik denk ook dat Nadal handen heeft in zijn hotelkamer... naar die partij heeft zitten Ja, kijken. want Federer is natuurlijk doodmoe. Eh. Ja, hij speelt toch veel liever tegen Federer op Greffel... dan tegen Djokovic, denk ik. Ja. Want je zag toch Nadal ook de afgelopen weken onder druk komen te staan. Ook bij persconferenties trok hij zijn eigen vorm in twijfel. Ja, het was niet de Nadal zoals we die kenden. Maar... Hij zei zelf, als ik dit niveau blijf uh, handhaven, dan win ik Roland Garros niet. Nou ja, dat, is, dat is een uitspraak voor Nadal, dat zou hij normaal gesproken eigenlijk nooit zeggen. Maar ik denk dat hij nu, nu verder tegenover hem staat in uh, Parijs uh, morgen... Ja, dat hij toch de favoriet is. Nog maar goed een... tegen Zeudeling heeft hij wel weer heel goed gespeeld natuurlijk, Nadal. Hè? Dus het lijkt erop dat hij echt aan het groeien is in dat toernooi. Hoor. Nog één ding uh, wat ik mij zelf afvroeg, die ik even aan, wat ik even aan Michiel wilde vragen. Uh, Murray heeft gespeeld met een scheurtje in zijn enkelband. Als jou en mij dat overkomt, dan zegt de dokter... ga maar even met je been omhoog en doe voorzichtig twee weken. En hij gaat er gewoon op een Grand Slam toernooi mee spelen. Hoe is dat mogelijk? Je kijkt me nu aan alsof je water ziet branden en niet wist wat ik net zei. Nou ja, goed, dit, ik neem aan dat dit achteraf uh, verteld is. Want ik heb hier zelf niets van, van, van tevoren over gehoord. Dus dat zal wel achteraf geconstateerd zijn. Waarschijnlijk hebben ze het te zwaar ingetaped. En... het gebeurde in zijn Partij tegen Berreir? Ik ja, heb ja, het gezien. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat weet ik. Maar goed, uh, uh, je, moet, je moet altijd. Uh, kijk, je bent er niet bij, hè? je hoort verhalen. En uh, het ene scheurtje, het andere scheurtje niet. Ik bedoel, hij kan niet zo tennissen als hij gisteren deed... als het echt iets ernstigs is. Maar, Ro maar Robert had een van 7 centimeter. was ook niks aan de hand. Maar ook daar weten wij waarschijnlijk niet alles van. Ik nee. bedoel, daar, daar gaan ook allerlei verhalen rond. Dus je moet altijd oppassen met speculeren... over, over hoe blessures ontstaan zijn. Hoe mensen ermee omgaan. En de beslissing, beslissing om dan toch een wedstrijd te spelen... die ligt bij de speler en zijn uh, staf. Seb ja. Blatter is ook de komende vier jaar voorzitter van de FIFA. Koen heeft al aangegeven dat hij daar ontzettend blij mee is. De 75-jarige Zwitser had geen tegenkandidaat op het congres van de FIFA. Mohammed Bin Hamam uit Qatar wilde de strijd met Blatter wel aangaan... maar hij trok zich wegens beschuldigingen van corruptie trok hij zich terug. Beschuldigingen aan zijn adres. De ethische commissie van de FIFA gaat hem en zijn collega Jack Warner... nog onder de loep nemen. Blatter werd ook beschuldigd, wordt niet onder de loep genomen. Hij gaf begin deze week een persconferentie... De pers was massaal uitgerukt, was van harte welkom, maar mocht alleen geen kritische vragen stellen. En dat leverde een schetsvertoning op. I have I have asked I have, asked for, I have asked for respect. I have only asked for respect, nothing more. I was respectful to you. And thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And now I thank you. For your attendance, I thank you for your interest, and we are looking forward See, to tomorrow. You have, you have said after. that this is about the Ethics Committee, and that it's about ethics in FIFA. Thank you. And now, thank you for I will not your go notes. into discussions individually with people they like to create problems. I just want to tell you one thing. Yeah, you can laugh. That's, that's also an attitude. Elegance is ook een an attitude. En respect is ook een attitude. Ja, zeker. Ik denk dat ik dit in mijn leven heb Ook als journalist. Ik ben nog steeds een member van de when En toen ik in een press conference and it was en het was gezegd... it is dan zei ik bedankt. En weg was die, zei Blatter. Kom Greven, toen je dit zag, wat dacht je toen? Ja, het is... Alleen deze vertoning is al een schetsvertoning. Zo sta je gewoon de media niet te woord. Als baas van een organisatie waar meer, dan, uh, meer leden zijn aangesloten... dan bij de Verenigde Naties. Hoe FIFA is gewoon een hele grote organisatie. Het de grootste sport ter wereld. En ja, deze man, 13 jaar, is hij daar de baas van. We hebben vandaag een interview met uh, Tini Sanders van PSV in de, in de krant. En die zegt ook, ja, de platten moeten gewoon weg. Ik bedoel, dat is toch duidelijk? Het is gewoon schadelijk voor het voetbal. Er is omkoping, dat is aantoonbaar geweest. Uh, de vicepresident van de FIFA, die Warner, wordt nu voor de zoveelste keer onderzocht... en zal ook wel weer blijven zitten, want die zit ook sinds 1983 al bij de FIFA. En ja, de IOC heeft wel geleerd in het verleden van corruptie... waar Blatter ook lid van is. Hè? Hij is ook lid van de IOC. Had hij dezelfde maatregelen door kunnen voeren bij zijn eigen organisatie. En nu laat het KNVB als een blad om de boom... Ja, hij heeft een to toespraak gehouden. En ja, nu geloven ze dat Blatten toch wel de boel gaat aanpakken. Nou, er komt een commissie hè, die de boel gaat hervormen. Johan Cruijff wordt daarin uh, gevraagd om daar zitting in te maar nemen. Maar waarom is die commissie uh, uh, nodig? Uh, uh, hij is toch baas hen geweest? Henry Kissinger, Henry Kissinger, 88 jaar, die, uh, die heeft toch veel ervaring. Dus die kan de boel toch wel veranderen. Uh, dat is prima, maar dan met een nieuwe baas, zou ik zeggen. Want waarom moet je hervormen met van iemand die 13 jaar verantwoordelijk van geweest is? Michiel, het congres heeft gezegd dat hij mag blijven. Dus uh, dat is toch democratisch dan? Nou ja, goed... Het, ik denk dat het symptomatisch is voor voor heel veel situaties in de samenleving. He, dat, je ziet dus dat, dat macht corrumpeert En je ziet toch ook toenemende, uh, toenemende mate dat uh, mensen de individualisering van de samenleving helemaal niet aan kunnen. En eigenlijk als ze in dat soort posities komen, uh, niet weten hoe ze dat moeten invullen. En dan komen allerlei vervelende naar het trekjes boven. Maar ik denk dat je het makkelijk uh, kan veranderen door te zeggen van nou, je kan van zo'n grote organisatie slechts een beperkt aantal jaar. Uh, uh, lid zijn. He, je zou het kunnen, kunnen doen dat je, dat je hoog, hooguit twee jaar voorzitter mag zijn. Dat er vervolgens een nieuwe voorzitter ingewerkt wordt, die al in het bestuur zit. Dan, dan gaat dat rollen. En dan wordt die persoon van voorzitter, dat, is, dat wordt doorgegeven. Die ervaring stapelt zich op. En ik denk dat doet dat... dat roggenstap nu ja, terug. Nou ja, kan dat, is, dat is fantastisch. Worden. Je moet in die posities, maar dat geldt ook voor andere posities in de samenleving. Je moet niet te lang mensen uh, in die posities hebben. Want dat kunnen ze gewoon niet aan. Dat is nu toch al zo vaak aangetoond. Hè, dus, dus ja, ik kijk er met stijgende verbazing naar. Maar Wat heel... vind je dan dat de KVB er gewoon ook, ook stemt dan? Nou, daar, daar, daar kan ik niet over oordelen. Maar ze zijn één van de 187 die voorstemmen. Uh, maar ik denk dat, dat uh, ze een keuze gemaakt hebben voor, uh, voor iets. Omdat ze denken, wat is het alternatief dat, dat er een soort revolutie ontstaat. En, uh, en vervolgens komt er nog meer uh, stront. En is, en is er helemaal geen, geen werkbare situatie meer. Maar ik denk dat je toe moet naar, naar, naar, naar, nogmaals naar een situatie waarbij dit helemaal niet mogelijk is. Dat iemand zo lang... Uh, uh, ja, de, de macht heeft en ook uitstraalt dat hij dat zo ook ervaart dat hij de macht heeft kan je ook dat... als Europese landen gewoon samen zeggen wij zitten in de UEFA en we stappen uit de FIFA we willen gewoon een normaal bestuur hebben dit willen we niet meer het, elk, elk land heeft één stem ook. Dat is ook zo raar. Nou, misschien bedoel. wil Europa het wel. Maak jij een denkfout? Uh, nou, de Engelsen een, hebben wil wel ik een statement gemaakt. Ja, vind ik. maar dat ook, die hebben ook boter op hun hoofd en tonnenboter eigenlijk, hoor. Maar op... als je de e-mail zit van die Franke, die secretaris, die heeft gewoon een e-mail gestuurd van Qatar. Valken, Volk. Die uh, Jerome Valken. Die heeft die uh, gezegd van Qatar heeft eigenlijk de, de WK gekocht. Mm. De, en later zegt hij dan door marketing ja. geld. Maar wij hebben er ook aan meegedaan met een WK bitten. Als je daar achteraf op terugkijkt, is er gewoon een farce geweest natuurlijk. Wat Bert van Oosten heeft gezegd, hij heeft gezegd op de dag van de verkiezing, s ochtends, was, is er een bijeenkomst geweest van de UEFA en hebben ze gezegd, we gaan niet stemmen. En toen is er een bezoek geweest van Blatter. En heeft Blatter die toezegging gedaan van die commissie. En toen is het blad omgeslagen en hebben ze alsnog ja gezegd. Volgende week is overigens Michael van Praag hier te gast en dan hopen we de details van die bijeenkomst uh, uh, te krijgen. Um, is de KVB dan te makkelijk omgegaan, Tom? Nee, die hebben alleen aan eigen belang ge gekeken. En die gaan pas om als ze zien dat Blatter het niet meer uh, redt. Ja, dus dat hebben ze gewoon bekeken. Misschien speelt er... Wacht uh, even, wat zeg je? Die gaan om als ze zien dat ja, Blatter het niet meer... Als Blatter het niet meer redt en afgezet wordt of iets dergelijks... dan staan ze ook weer voorop uh, van we willen van hem af. Nu op dit moment niet, want Blatter heeft dood gewoon uh, de macht. Hè? Dus de KNVB heeft onzuivere redenen, volgens mij. Maar Van Praag zal volgende week wel dat, uh, het tegendeel beweren. Ik... Uh, ik ben volkomen het volkomen met Koen eens eigenlijk. Blatter, het KNVB zegt nu, er komen hervormingen. Ja, een groot aantal hervormingen met uh, de niet-ethische e niet commissie, noem ik ze. Uh -huh. ja, de onderzoekscommissie, de structuur moet veranderd worden, enzovoort, enzovoort. Nee, het allerbelangrijkste is, je herkiest die man... wordt die dan niet afgerekend op het verleden? En de, dat ja. gebeurt helemaal niet. Ja, dus alles wat Van Praag zegt... Deugt niet, omdat u iemand afgerekend moet worden op het verleden. En het verleden is niet één jaar, het is dertien jaar. Ja. Maar er is toch niet aangetoond dat hij iets fout heeft gedaan? Nou ja, hij is toch, ook, hij is toch baas van de FIFA. Er zijn toch meerdere mensen zijn er toch omgekocht, is hij toch baas van? Ook al is hij zelf brandschoon, wat ik zelf niet geloof... is hij ook verantwoordelijk voor de hele imago van de FIFA... waarover omkoping gaat... We zijn toch niet vergeten dat het WK toen naar Duitsland ging. Wat het eigenlijk naar Zuid-Afrika had moeten gaan. Uh, Jack Warner die toen Trinidad zich plaatste voor het WK. Alle kaarten opkocht uh, met zijn eigen reisbureau. En het, ook weer van vrijgesproken. Er zijn honderden voorbeelden van dingen die niet kloppen. Ja. Bij ons heeft de Surinaamse voorzitter van de voetbalbond nog toegegeven dat hij gewoon 40.000... Dollar in biljetten in een enveloppe kreeg. Dat was een onkostenvergoeding, hè? Ja, tuurlijk. Dat is een onkostenvergoeding. De vliegen maar... is heel duur uh, tegenwoordig. Dat maar, als schat dat, jij misschien, maar als dat allemaal gewoon gemeengoed is. Dan is, t, dan is er iets ontstaan wat je niet wil, denk ik, als Nederland. Daar wil je niet aan meedoen, lijkt mij. Maar. Nee, maar goed. Maar blijkbaar is het zo'n gemeengoed geworden. dat uh, iedereen er juist aan meedoet. Nou ja, dat is inderdaad een hele trieste constatering. Ja. Nou ja, ik denk dat het zelfs een sociologisch mechanisme is. Hè, die vooral aan de top. Zou het bij de Grieken anders geweest zijn? En bij de Romeinen was het precies hetzelfde. Dus wij kunnen wel over verandering praten. Maar het zal in de toekomst. Rogge is misschien een goede uitzondering. Maar zijn opvolger die zal waarschijnlijk ook weer. Maar dan uh... niet in de toekomst klagen dat hij die, dat die corrupt was. Hè, als je er dan op blijft stemmen. Dan heb je in de toekomst van mij geen reden van te Nee, begaten. maar ze geven nu een andere reden waarom ze op, op stemmen. Omdat er nu hervormingen zouden komen. Dat is de reden die ze geven. Maar als je nu al ziet dat zelfs het stemmen uh, zes uur duurt... omdat ieder land 208 stuks één voor één naar voren wordt geroepen... een ja of een nee moet invullen op een biljetje... en het biljetje in een kartonnen doosje moet doen... terwijl je dat tegenwoordig binnen tien minuten zo niet korter kan doen... door een druk op de knop. Als die hervorming al niet wordt doorgevoerd... Gezien de technische ontwikkeling... Dat zou geheim hoe, moeten zijn, hoe, hè? Hoe, hoe wil je dan... Ja, maar dan weet Blatter... Nou ga ik heel graag nee, ja. denken. Ja, ja. Maar, maar snap je, als dat al niet wordt doorgevoerd... hoe kan je dan de hele structuur van de FIFA veranderen? Nou, de structuur... Weet je wat je het eerste moet doen? Er is één groot wantrouwenheerster in die hele organisatie. Die moet eerst weg, want anders... Daardoor duurt het juist zes uur. Want als men elkaar vertrouwt, is het in één minuut gebeurd. Nou, dat is, dat is nou helemaal raakwatons. Want dat is natuurlijk in de samenleving ook zo. Waarom komen wij niet af van al die bureaucratie? Waarom komen we niet af van al die regels? Omdat, omdat mensen niet vertrouwd worden. Ja, en misschien wel met een goede grond. Maar daarom duren de dingen zo, zo lang en hebben we al die regels nodig. Dus het is, ik denk dat de Viva gewoon een voorbeeld is van hoe je in de maatschappij naartoe gaat. Hè? Koen, jij bent toch ook een beetje onderzoeksjournalist? Ja, kriebelt het, ja kriebelt het dan niet uh, ontzettend? Nou ja, onze krant heeft veel aandacht uh, besteed aan deze verkiezingen. En ook aan het WK-bid uh, de afgelopen maanden. Ja. maak jezelf vrij voor een jaar, duik erin en <laughs> bewijs dat hij zo corrupt is als ik weet niet wat. Ja, maar ja, ja, ja, moeten moet er gebeuren. Nu komt vaak die Jennings, Andrew Jennings, de Britse journalist... Die maar... overigens nu niet meer welkom is bij elke persconferentie die de FIFA geeft. En maar ik, er denk, niet meer in. ik denk inderdaad, als je met een team van Europese journalisten erop zou uh, duiken... dat je een hele beerput open kunt trekken, echt. Je hebt het in Engeland geprobeerd natuurlijk. Ja, maar geprobeerd, kijk... En aangetoond, hè? He? Ja, het is ook gewoon nou, aangetoond ik denk dat, toch, dat mensen omkoopbaar waren. Ik denk toch dat hij die vier jaar niet volhoudt. We zagen die persconferentie, dus als persoon gaat hij... als leider, als autoriteit gaat hij al achteruit. Maar de oppositie wordt ook steeds groter natuurlijk. Je noemde net die Engelsen, maar wat denk je van de sponsoren die er rondlopen. Ja, ja. Dus daar kan hij op een gegeven moment niet tegen. Hij haalt het einde niet. Dead or alive. Uh, Maradona die is overigens ook gevraagd voor die commissie. Die heeft daar vanmiddag op uh, gereageerd. Ik uh, begin nu met de quote. Ik ben gevraagd om onderdeel van de FIFA-familie te worden. Maar ik heb geantwoord dat, ik het, dat het niet mijn familie is... omdat niemand daar heeft gevoetbald. De FIFA is een groot museum. Het zijn dinosauriërs die hun macht niet willen opgeven. Ze blijven zitten tot ze 105 jaar oud zijn was getekend Maradona. Nou is Maradona een groot voorbeeld voor de sport, denk ik, ja. buiten het voetbal. Ja, maar zo'n straatjongen ziet wel de essentie en dat vertelt hij precies. Maar die is vaak ingepakt gepakt door de FIFA, vindt hij zelf, met die doping in Amerika tijdens het WK. En sindsdien, ja, is, heeft hij altijd dat kwalijk genomen eigenlijk. Ja, ja hij gaat nu een, een rustig en bescheiden en goed land de Verenigde Arabische Emiraten uitkiezen om daar <laughs> voor ongetwijfeld weinig geld een goed doel te steunen. Um, we gaan naar uh, de oefentrip van uh, uh, Oranje. Uh, Nels Elftal speelt vanavond een oefenduel. Dat weten we allemaal tegen Brazilië. De Brazilianen willen ongetwijfeld revanche voor de nederlaag van vorig jaar. Tijdens het WK. Het elftal uh, van die goddelijke Canaries uh, lijkt nog veel op dat van een jaartje geleden. Bondscoach Bert van Marwijk. Er ah, doen al heel veel jongens mee. Maar ze hebben ook een paar nieuwe grote talenten. Met name die Nijmar. Die heeft dan weliswaar deze week nog op woensdag gespeeld. Maar ik verwacht hem wel. En... Um... Er zijn ook de hele Achterhoede is bijna hetzelfde. Het zijn allemaal fantastische voetballers. Dus het zal misschien ietsje anders zijn. Misschien iets enthousiaster. Iets anders, ietsjes enthousiaster, zegt Bert van Marwijk. Bas Stigler vanuit Brazilië ook aan de telefoon. Goedemiddag, Bas. Dag, heren. Goedemiddag. Ja, hoe schat jij deze interland in? Nou, Brazilië komt in ieder geval met het sterkste elftal. Dat is wel heel wat. Die spelen straks ook nog een oefenwedstrijd tegen Roemenië. Maar uh, de bondscoach, Menezes, die was niet zo moeilijk en die zei we gaan gewoon het sterkste elftal de in sturen. Nou ja, we hoorden al Nijmar, uh, Robinho gaan we zien en Fred en Lucas en Ramirez en Julio Cesar en Thiago en Lucio. Dus dat is gewoon een heel sterk elftal. Ik verwacht dat het wel een spectaculaire wedstrijd wordt. Ja, we hebben een verschrikkelijk slechte lijn. Ik weet niet of het mogelijk is om even opnieuw uh, contact met uh, Bas uh, te zoeken. Of wordt dat heel moeilijk? Oké. Okay. Uh, ja, dan is de lijn uh, zoals die is. Heren, hier uh, gaan jullie kijken vanavond. Leeft de wedstrijd bij jullie? Koen, mag ik bij jou beginnen? Koen Greven? Ja, zeker. Ik, ben, ik was vorig jaar ook... Uh... Bij Nederland Brazilië op het WK en uh, Zuid-Afrika. Ja, het zijn toch twee toplanden die uh, tegen elkaar spelen. Al is oefenvoetbal altijd minder, vind ik, dan uh, als er echt iets op het spel staat. En missen we veel toppers vanavond bij Oranje? En missen we veel toppers. en dat ja. Uiteindelijk kijk je vaak naar zo'n wedstrijd. En, uh, en na 90 minuten valt het dan wel weer tegen, vind ik. Vriendschappelijk voetbal. Maar uh, ja, dit is niet de wedstrijd uh, die ik ga missen. Ook. Michiel? Ik ga wel kijken, ja. En uh, vooral met interesse uh, die spelers volgen die, die relatief nog weinig voorrang zijn uh, uitgekomen. En te kijken hoe die zich handhaven in zo'n ploeg. Tom? Ik vind dat Van Marek het heel goed benadert. Er zijn hebben een heleboel mensen afgezegd. Allemaal groot van de vaart, snijden, noem, noem maar op. Maar wat er overblijft is ook wel aardig. Hè? Ik heb de voorhoede eens opgeschreven: van Persie, Kuit, Ayan Robben, Huntelaar, Avalai. Nou, die achterhoede is ook perfect. Hè? Dus ik ben ook benieuwd naar die wedstrijd. Omdat ook bij de Brazilianen natuurlijk ook een revanche gedacht uh, is. En het is in Brazilië. Hm. Dus ik. Ik vind Nederland wel een, een goed elftal. Maar het zo, kan naar mijn gevoel zo 4-0 voor Brazilië ja, worden. Ja, want Brazilië bereidt zich ook voor op de copa America. Okay. Het, voor hen is het gewoon een serieuze voorbereiding. Dit. Ik wil even naar Bas. Want Mac, oh Bas is weg hoor. Ik Die gaan we opnieuw aan het bellen. Want de, de lijn was inderdaad te slecht. Want ik was benieuwd eigenlijk hoe die wedstrijd leeft in uh, Brazilië. Maar goed, volgens mij als ze straatvoetbal doen, dan leeft die wedstrijd ook. Want uh, Brazilië is zo ongeveer uh, voetbal. Denken jullie ook niet dat de commercie een rol speelt in deze trip? Ja, zeker. Ik denk zelfs nog dat het WK-bit van Nederland een rol speelde in deze trip. Want ja. Nou ja, er zijn ook Brazilianen die moesten stemmen op, uh, waar het WK naartoe geeft. Hebben wij de belofte gedaan van dan komen wij wel een keertje bij jullie spelen. Nou, we ja, hebben het nou gewerkt. Ja, precies, ja. ja. Ik weet niet, het heeft niet geholpen, maar... Ja. Maar ja, aan de andere kant, het is natuurlijk wel heel leuk om daar eens te spelen. En om daar als Nederland te presenteren. En voor Brazilië is het... Uh, Heel aardig op weg naar de Kopenmeer... om een sterke Europese tegenstander te hebben. Maar Michiel, het wordt wel een erg lang seizoen voor de, voor de voetballers. zo, hè? Nou, Ik denk dat het voor de Brazilianen met name heel erg leuk is. Omdat ze zich aan het voorbereiden zijn op een belangrijk toernooi. Maar ik kan me zo voorstellen dat er ja, niet echt veel Nederlandse spelers zijn... die hier nou op zaten te wachten. Want ze hebben vorig jaar hebben ze dat, het WK gehad. Nou, je hebt toch heel veel verhalen gehad over dat het allemaal heel moeilijk was. Heel veel spelers hebben een moeilijk seizoen gehad. En dan ga je nu na zo'n... Uh, het volgende seizoen, wat al moeilijk was... ga je dan twee van die Interland spelen. Ik denk dat het een goed idee zou zijn... om uh, maar zoveel mogelijk uh, uh, nieuwe jongens op te stellen... en, en, en te zien hoe die zich onder zo uh, in zo'n situatie uh, kunnen handhaven. En het, het is natuurlijk wel een beetje in het diepe gooien... Met name ook voor, voor de keeper, denk ik. Tim Krul. Eh, ja. Ja. Want dat is natuurlijk, als je ziet wat, het tegen, wat je tegenover je hebt, dat, dat kan. Dat ben ik met Ton eens. Dat kan natuurlijk ook verkeerd uitpakken. Nou, Krul is in Nederland natuurlijk wel iets gewend eh, bij ja, de Ja, jawel, jawel. jawel, maar toch. Er dus, uh, ja, komt toch een ander gevoel bij kijken, denk ik, als je voor, uh, voor het Nederlands elftal speelt. En als je dan in zo'n wedstrijd uh, debuteert, dat is natuurlijk toch al wat. Ja, Brazilië heeft uh, honderden vervangers klaarstaan. We hebben wel meer dan honderd spelers in de Champions League in Europa. Dus het mm. ja, tweede, derde elftal is, is nog net zo goed. Moeten we eens niet eens stoppen met dat klein denken? We hebben de WK-finale gehaald. Nou, we denken niet klein. Maar je zegt, gewoon... ze hebben er honderd klaarstaan. En, en, en, en ik bedoel, wij, wij zijn, er hoeven toch niet minder te zijn dan nee, die wij hebben die klaarstaan? staan. 20 twintig hele goede voetballers, maar niet uh, honderden. En achter die twintig ben je niet de wereldtop meer. En Brazilië wel. Ja, nou, ik ben er ook van geschrokken. Want in Rusland speelde nog een hele lading eh, Brazilianen. We <laughs> hebben net het Portugese voetbal Porto, gezien. Porto, allemaal Brazilianen, ja. Dus uh, dat is heel erg groot. Vandaar, dat, maar Nederland moet je niet onderschatten. He? Want de KNVB is meer dan een miljoen leden. En uh, er wordt aardige voetbal. Elf goede voetballers is in principe voldoende om uh, een nou, te te worden. Ik denk maar... dat er veel meer dan elf, want wat er nu niet bij is, is heel erg goed. Maar wat er nog staat, is ook fantastisch. Natuurlijk. Douglas is bijna Nederlander. Ook, gelukkig maar. <laughs> cynisch, yeah. denk ik, Tom. Ja, dat is uh, een beetje cynisch, ja. Ik denk ook niet dat Nederland daar nu op zit te wachten op Douglas. Nee, maar, maar Douglas, ik zeg het cynisch, omdat hij het alleen maar doet om in Engeland te gaan spelen. Want dan kan hij sneller in Engeland spelen. Oh. Nou, dat weet ik niet. Hij heeft een Nederlandse vriendin. Hij speelt gewoon jaren bij Twente. Nou, we zullen afwachten of hij naar Engeland gaat. We uh, hadden nog even contact willen hebben met uh, Bas Stigler... maar uh, de lijn is uh, verbroken. Het is ook ver weg. Dus uh, we gaan het zometeen nog een keertje proberen. Wie weet voor zes dat we nog even contact met hem hebben. Erwin Koeman is komend seizoen trainer van FC Utrecht. Hij volgt Tondu Chatinier op, dat weten we allemaal. Hij tekende een eenjarig contract, dat is toch wel opvallend. Jan Wouters blijft aan als assistent trainer. Nou, het is duidelijk dat, dat ik uh, op zoek was naar een zeer ambit ambitieuze club... Die heb ik in FC Utrecht gevonden. Ik ben zelf ook zeer ambitieus. En deze club, denk ik, past bij mij. Is dat zo, Tom Boot? Um, dat weet ik niet. Dat moeten we nog afwachten. Want waarom zou een coach het niet zeggen? Wat ik En dat heb je net al in je inleiding gezegd. Wat ik heel opvallend vind, is het eenjarig contract. Ik ben daar van de coach. Ik ben daar voorstander van. langjarig contract voor een technisch directeur. Maar een eenjarig contract... Uh, ook organisatorisch, organisatie theoretisch gezien... één jaar voor de coach. Het gebeurt wel bijna niet, daarom verbaasde me ook zo... dat de boer als beginnend coach... meteen weer een contract voor drieënhalf jaar uh, kreeg... Ja, alleen denk ik dat bij Utrecht het niet om organisationele uh, redenen is gebeurd... maar gebrek aan vertrouwen. Dus ze willen aan het eind van het seizoen even zien of hij het goed doet of niet goed heeft. Misschien dat. zit er ook wel een financiële gedachte achter. Nou, Met... maar da Daarom zeg ik ook organisatie, want je hoeft niet iemand steeds te betalen. Altijd maar één jaar en als ze het goed doen, kan je het verlengen. Goede ontwikkeling, ontwikkeling Michiel Schapers? Ik denk dat je dat eigenlijk altijd zou moeten doen. Dus jullie zijn het eens? Ja, nou kijk, het uh, is een nieuwe trainer, een nieuwe situatie... En het is toch in een heleboel beroepen gebruikelijk dat, uh, dat iemand of een proeftijd heeft. Of dat, uh, uh, ja, dat, dat je eerst een eenjarig contract hebt en dan gekeken wordt, geëvalueerd wordt. Dat is een, no een normale gang van zaken. Hè? En um, over dat gebrek aan vertrouwen, dat, het is natuurlijk, dat hoeft niet gebrek aan vertrouwen te zijn. Het kan ook zijn van, uh, ja, uh, we willen eerst zien uh, hoe iemand presteert. Dat, uh, dat, dat, je kan het ook omdraaien. He, maar ik, ik vind dat een hele, hele norma normaalste zaak van de wereld. Eén jaar contract. Oh. En dan evaluatie en een, een, een verlenging. Komreven, is het trendsetter, een trendsetting wat ze doen, dat misschien meer clubs dit gaan doen. Ja, maar goed, ik weet niet of elke club het voor het zeggen heeft. Hè? Er zijn ook trainers die zeggen ik kom alleen als ik een drie jaar contract heb. Nou, wacht even, uh, daar wil ik even tussenkomen. Die club is de club en jij hebt het voor het zeggen. Als die trainer nee zegt, dan zeg je aju. en dan ga je naar een andere trainer op zoek. Ja, zo zou het moeten zijn. Maar ze hebben meerdere kandidaten volgens mij gepolst. Ik weet niet of Erwin Koeman de nummer 1 op de lijst was. Uiteindelijk komen ze dan bij hem uit. Ik denk dat het op zich een goede trainer voor FC Utrecht is. Maar ja, wat mij verbaast is dat ze Van Wolfswinkel nu verkocht hebben... aan Sporting Lissabon. Dat leek me juist een jeugdige spits met toekomst voor de club. Maar, maar hij levert wel uh, ruim 5 miljoen euro op. Dus dan verbaast het je misschien wat minder? Nou ja, het hangt er vanaf wat je daarvoor terughaalt. Ik weet niet wat ze voor 5 miljoen of ze een net zo talentvolle spits daarvoor terug kunnen halen. Ze hebben misschien die Molenga nog, die terugkomt van een zwaar blessure. Maar... En als je Utrecht kan het geld natuurlijk uh, momenteel uh, prima gebruiken, uh, lijkt mij. Uh, ja, ja, de heer Van Seumeren, de eigenaar van de club... heeft nog nooit één cent eraan verdiend. Dat is ook niet zijn intentie, maar hij wil niet jarenlang natuurlijk alleen een verlies leiden. Hij ja. wil nu de stap naar de subtop echt gaan maken. Nou, weten we dat bij Utrecht de druk altijd hoog is. Of groot is, zo jullie willen. Um, denken jullie dat Koeman dat aan kan? Nou, ja, ik vind het lastig uh, dit te zeggen, want zoveel ervaring heeft Koeman ook weer niet. Ik heb het grootste vertrouwen in hem. Dus ik, intuïtief zeg ik ja. He, maar bij Feyenoord en bij Hongarije en dergelijke heeft hij het nog niet. Maar hij heeft wel vroeg. nu Wouters, die ook doorgegroeid is. Die zelf ook wel weer gelooft in een hoofdcoach te worden. Maar die jarenlang niet meer over nadenkt nou, toen, toen hij bij Ajax een concurrent van hem worden. He? Dus dan is nee, het maar dat kan wel goed koppel zijn. Want ze hebben bij PSV ja. in het verleden ook samengewerkt. Ze hebben samen ook een goed gesprek gehad. Uh, ja, om, goed. Te kijken, nee, maar om te kijken of het klikt. Dat en natuurlijk... samen gevoetbald, natuurlijk, bij PSV en in Oranje. Ja. Um, van Scheik, Lucke van Schijk is de nieuwe algemene directeur. Um, volgt Jan-Willem van Dop op. Kennen jullie Wilco, collega? Ja, jij kent hem waarschijnlijk, uh, Koen? Uh... Ja, niet persoonlijk, maar ik weet wel dat hij uit de mediawereld uh, komt. Ja, ik zou niet. Uh, Jan-Willem van Dop uh, maakte geloof ik een maand geleden bekend dat hij op zoek ging naar iets nieuws. En ja, dus zijn ze bij Van Schaik uitgekomen, ja. Nee, ik zou eerlijk gezegd niet kunnen zeggen of, uh, of het een goede is. Voor Marketingbedrijf, dus dat komt natuurlijk ook wel goed uit... als je op zoek bent naar nieuwe Maar ze geven het ook schonsen. een andere naam, ja. Jan-Willem ja. van Dop was zijn voorzitter... en ja. hij is, alge, ik geloof, algemeen directeur, Ja, hè? van Dop was geloof ja. ik beide, eigenlijk. Oh, nee. Ja. Ja. Ja. Goed, uh, het goede nieuws was overigens dat Neesu... Uh, de, de, de, de speler die zo ongelukkig ten val kwam uh, bij de training... zijn rechterarm weer uh, kan... Uh, Bewegen, dat hij daar weer gevoel in heeft. En dat is natuurlijk goed nieuws. Want dat zou kunnen aangeven dat wellicht het andere gedeelte van zijn lichaam... dan ook langzaam weer uh, tot leven komt. Laten we dat hopen in ieder geval. Dan uh, Ajax. Uh, ondanks de randverschijnsel is Ajax kampioen van Nederland. Tijdperk Cruijff komt eraan. Alleen zijn niet alle namen ingevuld in het bestuur. Ed Kardavits is een van de nieuwe leden van de raad van commissarissen. Wie van jullie had gedacht dat hij een goede kandidaat zou zijn? Eerlijk zeggen ja, nou ja, het is bij Davis altijd een beetje schimmig. Je hoort dan verhalen dat hij ook gestudeerd heeft, uh, ik geloof uh, juristentitel zelfs in Engeland heeft gehaald. Ja. Aan de andere kant, ja, ik maak hem, heb hem ook veel meegemaakt als journalist. En dan is het toch voor mij vaak iemand met een zonnebril lopen... en haren voor de ogen... en die hier ja, heel raar communiceert met mensen. Dus die zou ik niet als eerste instantie verwachten... maar in de Raad van Commissaris. Ja, ik denk dat je het als team moet zien. Ja, wat ik van dit de gevoel tenminste... want ze moeten het altijd nog bewijzen... maar van dit team vindt is dat de kwaliteit is... maar ook diversiteit. Ja, er zit een vrouw bij. David is een allochtoon. Kan nooit kwaad, denk ik eigenlijk. Oud spelen, een, ja. a, een oud speler natuurlijk. Een oud speler. Dus ik denk dat je het geheel moet zien om dat te beoordelen. Paul Reumer gaat er ook Paul, in zitten. Ja. Uh, Johan Cruijff. Uh, zelf, is dat een goede zaak? Dat hij dan toch zelf op die manier zijn verantwoordelijkheid neemt? Ja, natuurlijk. Het is het, uh, laten we zeggen, het voetbalgeweten. En ik denk ook, want er zit nogal wat in de. Hè, want die voorzitter ten haven, die is meesterdokter in, weet ik veel wat allemaal. Hè, ze nemen hem toch serieus. Daar ben ik uh, van overtuigd. En hij is gewoon de bindende factor. En ook de factor naar buiten. Hè, want, ik bedoel, Ajax gaat ook weer naar buiten treden. En internationaal en dergelijke. Dus dat is, uh, volgens mij, is dit... Ja, heel, heel erg goed. Ja. Overigens is het nog niet zeker. Hè. Ze worden voorgedragen. Dus uh, er is ook nog een mogelijkheid dat het hele verhaal gewoon niet doorgaat. Als dus de vergadering ja. zegt van, nee. nou nee, dat willen we helemaal niet. Bij Kruijf ja. weet je het nooit. Hij heeft zo vaak nee, op het niet. laatste moment een terugtrekkende terug, uh, beweging gemaakt. Maar... Dat kan niet. Hoewel ik wel de beïnvloeding van Coronel, die terug zou treden... elke keer weer probeert hij een voet tussen de deur te krijgen. Nu weer heeft hij Van der Boog gelanceerd. Laat het gewoon rusten. En dat is ook voor Van der Boog veel beter. Nee, maar hij zegt, ik treed wel terug. Maar onderhand zegt hij wel weer iets. De functie van de directeur wordt misschien ingevuld door Cheu La Ling. Uh, de man die zijn eigen uh, fanclub had in De Meer aan de rechterkant... als hij zijn schade daar deed. Uh, uh, nou, hij heeft AT5 te woord gestaan en hij heeft gezegd... ik heb er verloren naar. Ajax uh, heeft natuurlijk uh, altijd uh, internationaal een enorme naam gehad. Ik heb daar zelf gespeeld... Ik heb een, een soortgelijk project uh, de afgelopen jaren in uh, AS Trenschen in Slowakije heb ik uh, opgericht en uitgevoerd. In feite naar het oude Ajax-model. Dus uh, als je dat op dit niveau uh, zou kunnen gaan uh, uitvoeren of aan meewerken, dat uh, is natuurlijk een uh, uitdaging. Nou, hij is uh, gevraagd en hij zegt hier eigenlijk gewoon ja, Michiel toch, als je dat zo hoort. Ja, dus zo hoor ik het wel, ja. ja dus die wordt het. Is dat een goede zaak? Nou ah ja, goed. Het is, een, het is een oud voetballer. Het is een ajax -Sied. Dus uh, ik denk dat uh, de mensen rond Ajax dat het beste kunnen beoordelen. Maar zo op het eerste oog uh, lijkt mij dat niet zo gek. Waar kan je dan ook een clubleider kon geven? Greven? Eigenlijk. Hij heeft het wel laten zien bij Trenzien In, wat was het? Slowakije geloof ik. Slobekijen, ja. Je hebt meerdere voorbeelden van... dat het niet altijd een goede combinatie is bij PSV. Bijvoorbeeld Jan Reker heeft toch in twee jaar tijd... ja, ik wil niet zeggen een zootje van gemaakt. Maar het PSV staat er toch wel heel slecht voor... Uh, sinds hij daar aan de macht is geweest. Ja, omdat het, gewoon het besturen van een voetbalclub... is toch heel anders dan het leiden van een team. Of je hebt gewoon 180 werknemers onder. Je hebt een, een, een groot bedrijf te leiden. Je moet daar, daar denk ik wel ervaring in hebben. Maar die heeft hij dus. Ja, maar goed, daar ben ik met je eens. Maar weer wil ik het in het geheel zien. Hij heeft ook nog een raad van commissarissen die toezicht geeft. Ze zullen ook met elkaar praten. En wat ik het leuk ook vind van die raad van commissarissen... die ten haven is, een uh, organisatieveranderaar zal ik maar zeggen. Bedrijfstrategie. En vooral het woord strategie spreekt me aan. meestal een keer... 10, 15 jaar naar voren kijken en niet steeds het hapsnap bereikt. Maar Tjöleling zal dus heel erg in contact staan... met Kruijf en met de Raad van commissarissen. En de vergelijking met Reken gaat natuurlijk niet op. Dat bedoelde ik net te zeggen. Hij heeft gewoon geoefend in Trenzien, in Slowakije. Is dat een voordeel, uh, Michiel Schapers? denk je? Ik, ik heb geen flauw idee hoe het in de Slowakije aan toe gaat. Ik weet alleen dat een ex-pupil van mij... een keer een uh, voetbalclub in, uh, in Tsjechië gekocht heeft. En dat ging toen heel erg goed. Het was een tennisser, dus, uh, Wie was dat? In, uh, Daniel Vacek. Oh, ja. die kwam daar uit de buurt vandaan. Mark ja, en, en dat is toen een groot succes geworden, heb ik begrepen. Dus ja, je, misschien dat... Uh... Je bedoelt nu te <laughs> zeggen, iedereen kan het eigenlijk. <laughs> nee, nee, zo zeg ik het niet. Maar uh, ja, ik kan me voorstellen, gezien ja, wat er allemaal bij Ajax gepasseerd is... dat het toch een, een, een behoorlijke uh, kluwe is die men probeert te ontwarren... En, en, en logische keuzes probeert te maken. En ja, je weet natuurlijk van tevoren nooit of je het goed doet. 100% goed doet. En je zal toch die, die plek uh, moeten invullen en de structuur moeten maken. En ja, daar kan je van tevoren wel allemaal dingen over vinden, maar uiteindelijk zullen de mensen in de praktijk moeten laten zien dat het uh, dat het uh, dat het werkt. Hm. En um... Ja, ik denk dat er, dat, dat zal blijken in de komende jaren. Denk, die vraag kan je aan iedereen stellen. Ja. Hè? Als Overmars het had gevaar, is dat de goede? Dus dat kan, kan je altijd vragen. Laat ze nu maar net zoals Van der Boog en Coronel... twee jaar gaan aanmodderen en aangaan. En dat zullen we ook hè. beoordelen, evalueren, ja. zeg jij. Hè? Ja. En als je het niet goed doet, dan uh, heb je kans dat je failliet gaat. Zoals deze week gebeurde met RBC. Uh, ze hebben nog een reddingsplan nutje. Maar Het is bijna zeker dat RBC uit het betaalde voetbal vertrekt. Advocaat Hans van Ooyen legt uit. Met een faillissement verlies je een voetballicentie. Dus betaald voetbal uh, is passé. Uh, dat is heel vervelend. Uitgekeken op het moment dat je aan de vooravond staat van je 100 jaar bestaan. Dat maakt nog eens een keer extra vang. Maar binnen de club wordt nu wel gesproken over een mogelijke doorstart op hoofdkastenniveau. Wel... Ja, doorstart op hoofdklasseniveau, of anders uh, uh, ja, de hoop vestigen op een paar sponsoren. Daar wordt nu nog aan gewerkt, maar dat moet wel heel snel gaan. 1,2 miljoen, geloof ik, moet er binnenkomen. Greven, verwacht je dat EBC gered gaat worden? Alsnog? Ja, Dat is voor mij moeilijk te beantwoorden, maar het is wel de omgeslagen. In het verleden was het. Bijna normaal dat de gemeente steun gaf aan de voetbalclub. En dan bleven ze. En dan, en dan een jaar later stond ze weer op de stoep. Dat is gewoon niet meer zo. Als Elke gemeente zelf moet bezuinigen. Die moeten ook bibliotheken en zwembaden sluiten. Die gaan niet meer zomaar geld steken in een voetbalclub. Dus ik denk dat RBC het wel lastig kan krijgen. Maar aan de andere kant, als ze het niet kunnen bolwerken. Wat is erop tegen dat ze inderdaad aan de hoofdklassen gaan? En dat je in de toekomst gewoon clubs uit de topklasse hebt. Ik weet niet, uh, zoals Spakenburg had... van geloof ik de ambitie. En die stromen dan door... en die kunnen dat wel... Uh, ja. financieel uh, rondkrijgen. Uh, zonder gemeenschapssteun. Ja. We hebben eerder steun eerder deze week ook gezien bij PSV... Hè, dat uh, de grond verkocht aan de gemeente. Ja, wacht even. Dat is uh, nog niet door de gemeenteraad, hoor. Dus en, de, en, ver, de verwachting is... Nee, niet, Tom. Volgens mij niet. Nee, nee, nee, nee. We hebben vandaag... een interview met Sanders in de NRC Handelblad staan. Op 28 juni uh, stemt ja, Eindhovense gemeenteraad. Al is dat... Niet echt steun. Hè? Zij kopen uh, de grond van, uh, van het stadion en van het trainingscomplex. En PSV betaalt dan via een pachtconstructie weer terug. Ja. En, en, in en daarvan wordt de rente dan weer betaald van de lening die de gemeente ja, heeft afgesloten. Het kost in principe ja. Eindhoven geen cent. Zeker nog. we ja, krijgen meer geld binnen. Ik wil even naar Bas Stigler, want we hebben weer contact met uh, Brazilië. Sorry Bas, maar de lijn was echt heel slecht. Fijn dat je weer even terug bent. Ik wilde ja. aan je vragen of um, de wedstrijd daar leeft. Nou, zeker. Want gisteren, toen er getraind werd door de Brazilianen... ...toen zaten er 15.000 mensen te kijken in het stadion daarnaar. Uh, en toen het Nelzeltal daarna trainde... ...toen dachten het, uh, nou ja, niet allemaal, maar het leeuwendeel dacht... Nou, ...dat blijft wel even zitten. Dus het Nelzeltal heeft getraind... ...met ik denk ook een paar duizend Brazilianen op de tribune. Het stadion is totaal uitverkocht. Uh, Guayana is geen bekende stad in Nederland... ...maar er wonen hier ruim 1 miljoen mensen. Het is ook geen WK-stad. Brasilia is dat wel, dat ligt hier relatief dichtbij... Ze hebben een soort politiek wisselgeld gekregen van, nou ja, jullie zijn heel teleurgesteld, dan doen we die oefenwedstrijd wel hier. Um, dus het leeft echt enorm. Mensen kijken daar, zo heb ik begrepen, echt wel weken naar uit. Is er al iets meer duidelijk over uh, de, de opstelling, behalve dat Tim Krol kiept? Ja, de, de verwachting is dat uh, de opstelling is er eentje met Van Persie in de spits, laat ik voorin een keer beginnen. Uh, die wordt dan zeg maar gedekt in een kommetje achter hem met Kuit en Robben op de Vleugel en Affelai op team. Nou heb je twee controleurs nodig die uh, zijn er en dat zijn de heren De Jong en Strootman. De verwachting is dat hij in de basis gaat staan. En achterin is het dan eigenlijk wel logisch, want dan heb je vanaf rechts van de wiel Heidinga Matthijs en Pieters. Dat is niet echt heel verrassend. Maar ja, de verrassing is misschien wel dat Huntelaar niet speelt en Strootman wel. Dat is tenminste de verwachting, nogmaals. Oké, okay, we gaan jou vanavond horen in NOS Langs de Lijn. Um, dankjewel voor nu vanuit Brazilië, want het Sportforum uh, zit erop. Ik bedank uh, Michiel Schapers. Veel plezier vanavond uh, bij het voetballen. En bij morgen natuurlijk de finale op Roland Garros. Dankjewel, dankjewel voor je komst. Hetzelfde geldt voor Koen Greven. Jullie wonen allemaal in de buurt, dus jullie zijn lekker zo thuis uh, voor de barbecue. Um, Tom Boots, dankjewel. Tot volgende week met uh, Michael van Praag. Goed voorbereiden. Oh, komt hij in deze ja, uitzending? Oh, dan Lekker. moet ik op mijn woorden passen. Ja, ja. ja. Oh, oh. Goed, kijk er nu onderuit. Volgende week, half vijf, hebben wij weer een afspraak met het Sportforum. Zometeen, natuurlijk, langs de lijn met Nederland-Turkije handbal. Ricky van Wolswinkel gaan we even bellen over zijn overgang. En natuurlijk, Nederland-Brazilië live vanavond met Ronald Boot op deze stoel. Ik wens je nog een heel fijne, zwoele zaterdagavond. Dag.